5 uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Opnieuw gevechten tussen milities in Libië. Kritiek Italië op Nederlandse aanpak maffia. En tienduizenden verwelkomen Sinterklaas en Zwarte Pieten in Groningen. Het weer in de grootte van het land is het grijze nevelig. Temperatuur loopt het een van 3 graden in Limburg tot 10 op de Wadden. De komende nacht breidt de mist zich uit en is het 5 tot 8 graden in het zuidoosten rond nul. Morgen is het veelal bewolkt, soms ook druilerig, de wind blijft rustig en het wordt 5 tot 10 graden. In buitenwijken van de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rivaliserende militieleden. De gevechten volgen op de geweldsexplosie van gisteren. Daarbij kwamen meer dan 40 mensen om, honderden raakten gewond. Leden van een militie uit de stad Misrata zouden zijn opgerukt naar Tripoli. Ze zijn in gevecht geraakt met lokale militieleden. Misrata ligt zo'n 200 kilometer ten oosten van Tripoli. Premier Ali Zedan riep vandaag op alle partijen kalm te blijven. Ook waarschuwde hij dat geen milities van buiten Tripoli naar de hoofdstad moeten komen. Het Italiaanse OM is niet blij met politie en justitie in Nederland. Volgens onderzoeksprogramma Argos van de VPRO... zijn de autoriteiten van Italië woedend op de Nederlandse politietop... vanwege de late arrestatie van maffia-kopstuk Nierta... afgelopen september in Nieuwegein. De Italianen hadden maanden eerder al een verzoek tot arrestatie ingediend. Toen die uitbleef stuurden ze een klacht naar de Nederlandse politietop. Het hoofd van de landelijke recherche Wilbert Paulussen.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 En ja, juist de landen waar geen liaison was... of uh, waar een gedeelde liaison was, daar liep dat niet goed. In plaats van vaste posten wil minister opstelten drie reizende liaisons. Ook zit hier een grotere taak weggelegd voor Europol. Volgend jaar wordt de post in Italië opgeheven. Miljoenen zijn in de Filipijnen getroffen door de orkaan Hayan... onder wie ook veel kinderen. Vandaag stapte een groepje Amerikanen op de boot naar het ramgebied... om zich over kinderen te ontfermen. Een verslag van Roelpaal. Eric... Eric McCoy. Hij heet Eric McCoy. Uh, America. Komt uit de VS. We actually we are missionaries in Davao City, uh, southern Philippines, island of Mindanao. En is zendeling in het zuiden van de Filipijnen. And uh, we have a, a newly opened orphanage, uh, but we have not yet taken in any orphans. Zijn organisatie heeft net een nieuw weeshuis gebouwd. So we thought this is a great opportunity for us to come here connect in Tacloban En het leek hem een goed idee om eens te kijken of daar misschien tijdelijk wezen uit de regio Tacloban geplaatst zouden kunnen worden. Of likely nieuwe wezen zijn zonder twijfel. is En bovendien zijn er ook bestaande weeshuizen verloren gegaan gaat u actief op zoek naar weeskinderen. Kan dat zomaar? We're doing all through the government. So we'll just be connecting with the welfare department and let them connect us to the children. We doen het allemaal langs de weg van de overheid. They did say if they want us to help, we're willing to help them go out into the communities and search and ask people if there have been abandoned children. Als die wil dat we in de getroffen regio gaan kijken of er achtergebleven kinderen zijn, dan doen we dat graag. Het risico van kindermisbruik en zelfs kinderhandel is in dit soort chaotische toestanden heel groot. En daar wil onze organisatie wat tegen doen. Yes, of course. And that's something that a part of our ministry is also trying to stand against in this nation, is uh, child trafficking. Maar sommige kinderen zijn misschien helemaal geen wees. Ze zijn alleen gescheiden van hun ouders. Right. And in in een geval like that we would just have to rely on the local government. Ja, in dat geval moet je het hebben van de lokale overheid. Die moet dat verder uitzoeken. Voor ons is dit pas de eerste trip. We moeten ook nog een beetje ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Maar we komen terug. Het gaat in de nasleep van natuurrampen niet altijd goed. Na de aardbeving in Haiti in 2010 werd een aantal zendelingen opgepakt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 Groot feest vandaag in Groningen, waar Sinterklaas aankwam. 45.000 mensen kwamen naar de stad voor de jaarlijkse intocht. Een verslag van Martijn van der Zanden. De mist is hier in Groningen eigenlijk nog maar net opgetrokken. Of de eerste kinderen melden zich al voor de aankomst van Sinterklaas. kom maar binnen met je pa. Want ze zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel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 Burakken. Ja, ze zijn dus van heinde en ver gekomen, duizenden kinderen hier. En niet voor niks, want het lange wachten wordt uiteindelijk beloond natuurlijk als de stoomboot in zicht komt. Ja. Heb je net gezwaaid naar Sinterklaas? Ja. ja. Was het spannend, leuk? Ja. En nu, wat ga je verder vandaag doen, weet je dat al? Nee. Ga je je schoenen zetten vanavond? Ja zij die met een grote glimlach. En dat vindt papa neem ik aan ook een prima plan. Dat vind ik wel een prima plan ja. ja. Hopen dat hij dat langskomt al vanavond. Dat weet je nooit. Maar hij is in Groningen. Dus daar heb je geen meer kans. Hè? Ja, in een klein uurtje nadat Sinterklaas voet aan wal heeft gezet. Hier in Groningen. Komt hij aan op de grote markt. Ja, dan spreekt hij de kinderen even toe. Zijn jullie ook blij? Duizenden blije kinderen dus. Ja, en dat is eigenlijk ook het enige dat we hier vandaag gehoord hebben. Want er was natuurlijk dit jaar wat gedoe over Zwarte Piet. Er was angst dat er misschien geprotesteerd of gedemonstreerd zou worden. Maar zover wij hebben kunnen zien is er hier niks gebeurd. En is het vlekkeloos verlopen zoals het kinderfeest eigenlijk altijd gaat. In Groningen verliep dus alles gezellig en sfeervol zonder protesten. Maar in het centrum van Amsterdam hebben enkele honderden mensen gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. De demonstranten droegen spandoeken en luisterden naar toespraak op het beursplein. Ze protesteerden tegen uitsluiting, racistische karikaturen en het baratelliseren van de gevoelens van een minderheid. Het protest verliep zonder incident. Dit is verkeersinformatie bij de ANWB Dennis Mooi. Er staan nu twee files. Maar eerst een waarschuwing, want in het zuiden komt weer plaatselijk dichte mist voor. Veel vertraging nog steeds bij Bergen-op-Zoom. Op de A4 en de A58 in zuidelijke richting. Tussen Bergen-op-Zoom Zuid en Hoge Heiden staat 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Dat kost zo'n drie kwartier extra. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo staat tussen Asten en Liesel 3 kilometer door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht. Dankjewel Dennis. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw gevechten tussen milities in Libië, Italië. Het kritiek op de Nederlandse aanpak van de maffia. En tienduizenden mensen waren bij de intocht van Sinterklaas in Groningen. Dat is over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder met het Sportforum. 249 euro? 249 euro? Jij hier, bij de Volkswagen-dealer? Ja, ik ben hier de nieuwe lage onderhoudsprijs.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 Welkom terug bij het Sportforum met Theo Rijtsman van Fox... Mark van Hinten van NOS en dan de Boers van NuSport. En we spraken eerder al met Louis van Gaal over Nederland tegen Japan. De oefenwedstrijd eindigde in 2 tegen 2. Een moeizame tweede helft was het voor het Nederlands elftal. De eerste helft zag het er allemaal prima uit. Onder andere door uitblinker Rafael van der Vaart. Was dit een geval van met de schuldig vrijkomen? <tie>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 Nu in de tweede helft helemaal niet. Ben je mee met me eens? Nou, we hadden heel veel moeite, dat is duidelijk. Uh, maar ik denk niet dat het alleen met de achterroeder te maken had. Uh, voetballend hadden we veel moeite, zeker de tweede helft. Maar als we de lange bal gingen spelen, hield de het bal ook niet vast. En, ja, daardoor werden de ruimtes groot en ze zij zijn daar heel goed mee omgegaan. Ik denk dat we blij moeten zijn dat het 2-2 is gebleven. Ja. Dat klopt, want als je kijkt hoe die wedstrijd kantelt. In de eerste helft een half uur goed gespeeld en dan leek het helemaal in de tas te zitten. En dan dat, na afloop? Of na, in de tweede helft? Ja, nee, dat klopt. Dat verval is natuurlijk veel te groot. Um, ja, nogmaals, uh, ik ben blij dat het 2-2 is gebleven. Ik wilde absoluut niet verliezen. Nou ja, dat, dat is gelukkig gelukt. Um, ja, er zijn wel een hoop dingen die, uh, denk ik, uh, verbeterd moeten worden. En, uh, we zullen deze wedstrijd analyseren. En, en ja, we moeten dinsdag weer. En dan kunnen we laten zien dat we in ieder geval van deze wedstrijd geleerd hebben. Wat moet er beter? Ik bedoel, ja, het moet natuurlijk beter, maar wat dan precies? Hoe verbeter je dat? Nou ja, de tweede helft uh, ging er echt heel veel mis. Dus dat is nog niet voorgekomen, denk ik, uh, ook niet onder deze trainer. Ja, dat zal beter moeten. En, uh, en, ja, wel, uh, waar, dat, waar dat aan ligt, uh, ja, Japan speelde ook wel een goede wedstrijd, maar wij uh, hielpen ze ook wel uh, in het zadel, denk ik. En, uh, en, ja, de tweede helft uh, werden we eigenlijk een beetje overlopen. En dat, dat gevoel uh, dat, uh, ja, dat voelde eigenlijk heel slecht. Er de paniek ook toe. Na nou, het eerst kwartier na rust uh, ja, waren ze alleen maar op onze helft en dan wilden je eigenlijk proberen wat, wat balbezit te houden en in ieder geval tempo bij hun eruit te halen, maar ja, dat is misschien vijf minuten geluk. maar toen was het ook weer over, dus ja, dat zou gewoon beter moeten, dus, uh, ja, dat was een, uh, was een wijze les denk ik vandaag. Voelt het een goed team dat Japan, want ze leken op een gegeven moment uit alle hoeken en gaten te komen met snelle passes en overal vandaan, Voelt je het goed? Nou, je weet dat ze conditioneel ijzer sterk zijn. En, en dat hebben ze vandaag ook wel laten zien. En ik denk dat wij daar zeker nog een stap in moeten maken, um, ja, weet je, we, ze hadden heel veel vertrouwen. Dat zag je de tweede helft. De eerste helft niet gek genoeg? Nee, nee, maar wij hielpen ze in het zadel. En, en, en wij kwamen de voetballer het niet meer uit. En, en ja, we hielden ook geen ballen vast. En, ja, goed, uh, zij speelde dat gewoon heel goed uit. Theo Rijtsma, doe uh, verhaal, onder andere hebben we gehoord en twee spelers. Uh, Nederland raakte volledig in geven zelf toe, toen Kagama in het veld kwam. Ja, dat eerste kwartier van de tweede helft, dat was natuurlijk dramatisch, uh, die ontwikkeling. En toen had ook het uh, middenveld natuurlijk geen griep op de zaak. Ik vind wel dat Vlaar enigszins gelijk heeft als hij zegt van ja wij zullen het misschien niet zo goed hebben gedaan... maar je doet het met een team. En, en eigenlijk geeft Van der Vaart dat ook aan. Hè. We werden Om, overlopen. Hè, we werden ze. overlopen. En dat overlopen gebeurt natuurlijk in eerste instantie vanaf dat middenveld. Dat zag je ook, want er kwamen zoveel mensen... dwars door die, die verdedigingslijn heen. Ja, die komen ergens vandaan. Dus, ja, en waar die ene, Kagawa. Hè, dus dus die, die van Manchester United. Ja. Die natuurlijk al erg goed uh, staat aangeschreven... ook sinds een periode in Duitsland, hè, bij, bij Dortmund. Hè. Ja dat is natuurlijk wel een goede speler... maar daar hadden ze kennelijk geen rekening mee gehouden... wat hij ongeveer ging doen. En toen sloeg de paniek toe. Hij ging zwerven, dat, zeiden ze. En dat, ja, uh, maar dat vind ik wel een zwak moment. Eigenlijk dat er in het veld... dus dan geen, geen uh, kapitein rondloopt... die zegt van, hé, hey, hallo, daar gaat het fouten en nu... Mark van Intem, eh, Vlaar zegt ook conditioneel waren ze beter dan wij... want wij zijn ja. nog niet waar we moeten zijn, zoiets zei hij. Ja, ik moet zeggen, die vond ik wel opmerkelijk. Want? Ja, je zit, bij, je zit uh, bijna in een winterstop. zie je nu nog niet conditioneel sterk genoemd hadden halen we dan die extra conditie vandaan, ja, dacht ik ook ja, dat, wel. Dat maar... uh, vond ik wel een hele opmerkelijke, ja. Dus uh, dat, eigenlijk slaat het nergens op wat hij zei. Nee. Want uh, hoe kan het in hemelsnaam zijn dat die Japanners uh, conditioneel sterker zijn dan? Nee. Ik bedoel, met alle respect. Ja, daar gaan we de meer boeken. Er zijn, er een, paar, zijn er boeken. een paar in de Bundesliga spelen, maar die hebben wij ook dus. Ja. Um, als je nou alles bij elkaar neemt, um, wat, vielen, wat vielen mee en, en wat vielen tegen? Kun je daar iets over zeggen? Welke spelers vielen er mee? En, en moeten we toch heel erg kritisch nu naar kijken. Op rond van, laten we toch maar een paar conclusies trekken op grond van 90 minuten voetbal toch? Waar zit het probleem na vandaag? Ja, het probleem is. Uh, volgens mij uh, ligt dat probleem wat ik al aangaf eerder. Centraal achterin. Want uh, Theo zei het net heel terecht. Je moet daar een kapitein hebben. Iemand die er echt ver bovenuit steekt. Nou, dat hebben we. Ja, wie dan? Uh, een aantal jaren wel gehad. Met bijvoorbeeld een Jaapstam of een Frank de Boer. Nou, dat is lang geleden, hè? even sorry. Nostalgie. Ja? Uh, maar die heb je nu gewoon niet. En die heb je ook niet uh, van de zomer. He, dus daar, daar ligt het manco. Uh, en uh, dat gaat uh, helaas niet opgelost worden. He. Je ziet, iedereen zoekt vandaag naar oplossingen. We moeten dat anders doen de volgende wedstrijd. Laat maar zitten, want je hebt niet beter. Dus hier moet je het mee doen. En de eerste helft voetbal je fantastisch. He, want je hebt het ook over de, de pluspunten. Op een vrij moeilijk bespeelbaar veld daar heb ik fantastische aanvallen gezien. Op het moment dat een, een Japanse team ja, wat meer kwaliteit toevoegt in de tweede helft. En wat meer opportunistisch gaat spelen. Dan zie je ja, die jaten in Nederland zelf al. Theo, moeten we het hiermee doen? Of is het dan al iets mogelijk? Nou, ik, ik raak niet in paniek van 2-2 tegen Japan, hoor. moet ik je eerlijk nee, dat is, zeggen. Moet je dat moet we ook weet, niet ik, doen. Ik, ik, ik ben wel een beetje geschrokken dat je niet wint. Aan de andere kant, ja, de Van Persie is er nog steeds niet bij. Hè. Dat geldt natuurlijk ook al een slok op een borrel uh, voorin. En dat middenveld kan ook nog wel eens wat, wat sterker worden... En ja, het blijft een oefenwedstrijd. Ik ben wel benieuwd hoe je nou reageert als ploeg tegen Colombia. Want dat is toch een vrij aardig gezelschap, heb ik begrepen. Uh, we gaan het dus uh, met interesse bekijken. Ja, uh, nummer vijf of vier zelfs van de wereldranking. Uh, ja. Dus, uh, ja, nou ja, dat, die, die, die, die ranking zegt me niet altijd alles. Maar ik, het, het is wel een ploeg die behoorlijk door dat kwalificatietoornooi... daar uh, is, terecht, is gerold in Zuid-Amerika. Dus uh, dat is een boeiende tegenstander nu om te zien wat er nou gaat gebeuren. Want... Stel dat het niet goed gaat, dan? Nou, dan, dan krijgt Van Gaal gelijk de, als hij zegt... van, er zijn vele ploegen sterker dan Nederland. Dat heeft hij toch een tijdje geleden geroepen? Ja, hij heeft een paar landen genoemd. Ja. Ja, nou, Daar staat uh, Colombia niet bij, maar... Nee, nou, dan kan je nagaan. Als dat er dan al bij komt, dan... Uh, dan hoeven we niet te gaan. Drie. Dan, <lacht> een leuke dan, worden we, dan worden we dus niet zomaar de wereldkampioen. <lacht> nee, nee, er zijn ook weinigen die dat beweren, maar... Uh, nee, nou ja, goed. Maar het blijft een toernooi, hè? Ja, ja, ja, ja. Vier jaar geleden wisten we ook niet dat we die finale zouden halen. Nando, als je dit zo allemaal op een, een rij hoort... Uh, uh, Praten voetballers vaak onzin uh, voor, voor de camera zo? Of ze vaak onzin praten? Uh, nou, dat kan ik niet. Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk om iets over te zeggen. Het zijn van die, die snelle gesprekjes na afloop. Uh, doet me denken aan de opmerkingen die ik deze week ook hoorde. Van, ja, het zijn van die, die afwerkgesprekjes na afloop van zo'n... Van zo'n wedstrijd. Dat gebeurt in voetbal. Oh, Je ja, afwerkhokken, ja. er staan spelers, er komen mensen voorbij. en die willen dan ja. in. Uh, en, en, dat is in andere sporten wel eens anders. Uh, uh, Weet ik niet hoor. Nee? Ga maar eens even naar de, start, naar de finish van de Tour de France als ze net over de finish komen. En kijk wat je dan... Het uh, je... staat een... ze wel, lijkt mij. Dan heb je wel ja, maar je hebt ook tijd. een mix -zone. Als je in de Olympische Spelen staat, in Vancouver... waar ik geweest was, daar sta je ook gewoon met heel veel man... om Sven Kramer heen. En daar is niet altijd tijd voor een hele uh, intelligente vraag. En dat, daar, daar is het ook niet voor bedoeld. Het is net zo heigerugd als het is eigenlijk in door. <laughs> nee, maar, Ja, Ja, het is uiteindelijk zijn dat soort... Het is een soort McDrive, ja. je, je gooit er wat in en je weet wat je terugkrijgt. En uh, echt veel is het niet. Nee... Het stilt even de honger. Dat denk ik, ja. En als je iets beter wil en iets meer wil nadenken... dan moet je niet bij de McDrive gaan staan. En dat, volgens mij is de situatie in de sport ook zo gekomen... dat het, ook, het kan ook bijna niet anders. Nee. En dan, dan, dan kan je wel zeggen, ja, wat gaat er door je heen? Uh, toevallig was ik gisteren bij een redactievergadering... Van, uh, van een programma waar ik iets mee ga doen. En daar kwam ook die vraag En Toen zei ik, misschien is het eigenlijk wel een hele goede vraag. Want waarschijnlijk werkt die nog altijd. En we krijgen er toch iets voor terug wat onze honger stilt. Maar ik ja. weet kan ik niet zeggen. Um, tot slot, volgens mij uh, bij het Nederlands elftal hebben we nog een aantal andere dingen die we willen bespreken. Um, het bondscoach Van Gaal uh, heeft al aangekondigd... een tijd geleden dat dit zijn eerste... althans, ja, zijn eerste en zijn laatste grote toernooi is. Um, vandaag in de Telegraaf laat Guus Hiddink weten... dat hij uh, nou, wel interesse heeft. Laat ik het zomaar even uh, vertalen... Uh, Theo, is dat een, een, een open sollicitatie? En vind je dat hij een van de kandidaten is om, uh, om vergaal op te volgen? Nou, ik moet vreselijk lachen om al die traders die nu allemaal al aangeven... dat ze dicht bij het station zijn... en dat ze alleen nog niet weten op welk perron ze moeten verschijnen... om straks een trein te pakken. He? Koeman is daar natuurlijk ook heel nadrukkelijk mee bezig. Die zegt van ja, ik zou wel willen, maar enzovoort enzovoort. En heeft waarschijnlijk in zijn achterhoofd... Is al Ik kan gepolst. ook daar gaan. Uh, ja, en, uh, ja, ik sta op de Mijn naam beeld. wordt genoemd? Ik, mijn naam wordt genoemd. Inderdaad... Kees Koot, actie, kreet, die Kees van Koot-actie komt weer volledig boven. En Guus denkt ook, verrek, ik ben nou al een paar maanden niet weg. Uh, ja, dit, dit is het leven toch ook niet? En daar kan ik ja. volledig in komen. Ja, wat, wat jij stopte met commentaar ja, heeft bij NOS. Ja, er komt nog een sching voorbij. Wie, wie, wie ben even ik naar, dat ik ze ja. toch kwalijk neem? Ja, nee. En dus, ja, het, het is een boeiend bestaan. En als je geen pijn hebt bij het opstaan, dan ga dan lekker door, vind ik. Maar vind je ook dat de KVB Hidding op de lijst zou moeten zetten? Ik denk dat hij daar nog niet op stond. De laatste week wordt ineens dus een balletje opgegooid in het AD... van blind moet door. Mm -hmm. En wie plakken we daar dan bovenop? Dat zou, dat zou natuurlijk Hidding kunnen zijn. Nou, dat zou kunnen. Ik, ik, weet niet of, ik weet niet of je een coach nou werkelijk ook... Ja, Van Gaal is natuurlijk ook al teruggekomen nadat hij het eerder is geweest. Mm -hmm. Ik denk dat Hidding toch ook denkt van... ik laat eens even aan de wereld weten weer... En dan uh, heb ik weer koffers thuis staan. En ik kan overal <laughs> erg maar, naartoe. Erg dus ik denk dat hij dat toch ook eigenlijk wel, uh, wel beoogt. Maar als jij directeur bent van de KNVB, zet je hem op je lijst? Ja, altijd. Ja. Eens? Ja, ik zou dat zeker, zeker wel doen. Hij heeft, heeft bewezen dat hij een uh, fantastische toernooitrainer is. Hè, om het zo maar te zeggen. Hij heeft ja. uh, uitstraling. Ik denk ook dat hij nog steeds een, uh, een goede chemie kan hebben met, uh, met jonge spelers. En met assistenten. Ja, en met assistenten. Nou, ik... Maak eens een shortlist van drie mensen die serieus zouden zijn... om verhaal op te volgen bij de KNVB als bondscoach van Nederland. Ja, meneer van Oostveen, u vraagt mij nou iets. <lacht> ja, die dus hoef ik niet te vragen, want zoveel hebben we er nee, niet, denk ik. Dus nee, dat nee. lijkt mij een vrij makkelijke rust. Nee, nou ja, goed. Van Koeman kan ik me voorstellen dat hij natuurlijk bondscoach is. Dat, dat is, is logisch. Van Heering kan ik me dat ook voorstellen. Ja, en eerlijk gezegd is het nog niet verder een probleem... wat ik al in gedachten heb uh, genomen. Ik, ik vind ook dat Van ik wil Van Gaal nog wel eens zien hoor, straks als hij weggewezen is. Jij denkt dat hij niet weggaat? Nou, ik, ik, ik, hij, ze, hij herhaalde nu weer dat hij, dat hij wel weggaat. Hè? Ja. Of, of ik ga naar Portugal, niks doen denk ik dan. Nou, dat is lekker. Uh, of ik ga nog, nog ergens uh, naar een uitdaging. Maar als Van Gaal twee keer heel duidelijk zegt dat hij vertrekt bij NELS aftal Ja, dan, dan moet ik hem bijna geloven. Dan gaat hij toch weg? Ja, Zo, dat denk, dat is wel dat denk Gaals... ik wel. Maar hij moet het nog meemaken, hè, het toernooi. Hij heeft dat ene toernooi, dat, maar dat het toernooi laat, heeft hij niet gehaald. Nee, maar dat is te laat, want binnenkort wordt er natuurlijk een nieuwe bondscoach gepolst... en ook uiteindelijk wel benoemd voor ja. het WK. Want ze ja, gaan niet wachten. Dat, dat weet ik niet. Dat moet ik, nog zien. Mm -hmm. dat moet ik nog zien. En Frank de Boer, vind je dat een optie? Ik denk dat Frank de Boer nog een heleboel clubs zou willen gaan trainen. Die, die, die is nog niet klaar met zijn rijtje clubs. Bovendien heeft hij gezegd, ik wil eerst acht jaar Ajax geloven... Maar wat ze allemaal zeggen, dat, dat is niet altijd doorslaggevend. Maar ik denk dat Frank de Boer ook internationaal... nog wel eens een ervaring als trainer wil meemaken bij een club. Dus dat is te vroeg. Dus we hebben een hele korte lijst. Dat, denk ik dat dat te vroeg is, ja. Twee namen. Ja, ik, ik, ik gooi ja. ze nou twee. Ja, ja, ik hoor geen andere ik namen, maar dus ik blijkbaar kijken. is het een hele Die korte lijst. Is er nog één ja, kantoor. Ik, niet. ik jij, het jij, niet. Jij past. Ik pas, deze keer pas ik echt ja. van, ja. Maar Mark heeft er toch nog wel een paar? <laughs> ja, dat is een goeie. Ik vind, het, ik vind het ook heel lastig. Ik zou inderdaad ook uh, Hering en Koemans uh, zo kunnen bedenken nu. Uh, um, maar verder zou ik al snel uitkomen bij, uh, bij uh, buitenlandse trainers. En dat dus Frankrijk, Frankrijk aan Niet wel. Ja, Frankrijk is natuurlijk al, uh, al geweest. Ja, Hering Ja, ook. Ja, Hering ook. Ik heb geen idee hoor, maar het is een naam. Ik kwam van de week op de fiets tegen in Amsterdam. Ja. En, toen zei je niet even van... Wil je nee, nog, ik ken hem niet, maar okay. ik zag hem. Ik dacht, hey, dat, is, dat zal Frank Rijkaard nu wel niet wezen. En toen keek ik nog een keer. Toen was het hem inderdaad, dus hij leeft nog. Nou, maar Rijkaard is er altijd, maar laat zich minder horen. He, dus oh ja. dat, dat vond ik zo heerlijk in de, in de periode dat hij voetbalde. Die, die sprak niet zo gek veel, maar die was lekker aan het voetballen. En dat deed hij verrekte goed trouwens. Dus dat vind ja. ik altijd dan wel het belangrijkste. En ja... Het zou wel heel opvallend zijn, want Van Gaal is al een keer de opvolger geweest van Rijkaard. Ja. En dat zou dan nu, uh, nu zou het uh, andersom uh, gaan worden dan. Het is een kleine cirkel waar we uiteindelijk natuurlijk de namen uit kunnen halen. Um, dit was oefenvoetbal. Gisteren is er serieus uh, gespeeld. Uh, WK kwalificatiewedstrijden. In Europa althans, vier uh, wedstrijden hebben we gezien... om nog een plaats te krijgen voor Brazilië. Uh, acht ploegen kwamen in het veld. Opvallendste wedstrijd op papier althans was die van Portugal en Zweden. Uh, dat is ook de wedstrijd die volgens mij wel door jullie... Denk ik het makkelijkst bekeken is het duel tussen Cristiano Ronaldo en Slatan Ibrimovic. Theo, daar was dan dat duel? Nee, het was de wedstrijd tussen Portugal en Zweden, uh, waarbij beide landen een hele goede voetballer hebben. Uh, en ik vond het een beetje merkwaardig om er zo'n hype van te maken van die twee spelers. Ik begrijp wel dat het op een gegeven moment de wereld in wordt gegooid. Het is ook een aardig uh, reclamemiddel om veel aandacht te trekken voor iets wat je op tv hebt natuurlijk. Dus he, natuurlijk uitzonderlijke spelers, en daar kijk je dan naar uit. Maar het is uiteindelijk twee keer een nummer twee in een pool. Die moet spelen om één plaats nog in dat eindtoernooi. En daar kijk je naar wel naar uit. Maar ik ben veel meer verrast door de uitslag van Oekraïne tegen Frankrijk, hoor. 2-0. Maar daar komen we ook nog op. Nog even terug naar... Uh, ik las wel in de kranten. Het is 1-0 voor Ronaldo tegen Ibrahimovic. Dus die vertaalslag blijven we wel doorvoeren rondom deze wedstrijd. Nou, is niks, onrecht, er is niks op tegen als mensen dat doen. Ik, ik maak er alleen een nuancering bij. En ik zeg van ja, het is ook wel de hype om die twee tegenover elkaar te plaatsen. En ik hoorde nu ook gisteren al zeggen van ja, maar Ibrahimovic moet straks nog in eigen land spelen alsof hij dus eigenlijk hier voor vakantie weer mee was. Nou, zo leek het wel <laughs> op nou Ja, zo leek het wel. Maar hij blijft natuurlijk een gevaarlijke speler. En hij ja, blijft een schitterende speler. En het blijft een man die geweldige goals kan maken. En het is ook bovendien een, een, een man waarover je wel praat, omdat hij... Ja. Het is wel wat los met hem. Maartje je zegt het niet voor niks. Vond je dat hij te weinig deed ja. of in Brimovic zo in zo'n belangrijke wedstrijd? Ik vond het onvoorstelbaar. Joh. Het lijkt inderdaad wel of hij al zijn pijl heeft gezet op de Thaisa-strijd. Als hij die kwaliteiten ook nog heeft om, om, om dat daar te doen... dan, ja, dan mag hij in de geschiedenis boeken. Want ik vond het zo opvallend dat hij nou, bijna apathisch rondliep. Maar dat is toch gek? Zou, dan, als hij zoveel kwaliteit heeft, dat hij dat, dus dinsdag is dat dat ja. hij dat kan doen, dan kan hij dat, toch ook, dan, kan hij dat dan toch ook. Dan kan ja. je, dus, schiet hij er dan toch ook drie in, ben je meteen klaar. Als hij zo goed zou zijn, dat hij dat kan bepalen wanneer hij heel goed is. Waarom doet hij nou, dat ik, niet ik in, denk uh... dat hij dat echt kan bepalen. Maar waarom zou hij het nu dan? Waarom laat hij het dan nu maar was na? Dat, maar was dat niet zo? Uh, Omdat het ook lag aan de tactiek. Dus ze speelden heel verdedigend. Uh, hij er was, was geen eer had... te behalen voor ja. hem, was dat het verhaal? Ja, ja, dus dan zijn krachten voor een wedstrijd. we hebben het wel over een wedstrijd waarbij ook een tegenstander aanwezig is. Ja. De, de, dus wedstrijden die zijn heerlijk omdat ze onvoorspelbaar met de afloop zitten. Dus je weet het niet. En je kan dan wel doen alsof Ronaldo tegen Ibrahimovic speelt. Lijkt me trouwens een aardige wedstrijd om die, op, op een kleine... Uh, maar, maar Mark vond hem apathisch. Ja, hij deed niet zo gek ja. veel. Maar dat kwam toch ook doordat uh, Portugal sterker was... Ja, en dan komt er inderdaad dat ene moment waarop toch Ronaldo tevoorschijn komt, En dan zie je, dat is eigenlijk de grootste kracht van Ronaldo. Dat hij er toch is. En nog een bal tegen de latkop. Ja. Ja. En ook nog uh, smerige dingen doen. Precies, ja. Ja. want jij bent uh, antismerige dingen, zoals wij eigenlijk allemaal. Maar ik, ik weet dat jij daar uh, je bijzonder aan kan stoornen. Stoor je je aan Ronaldo nou, voordat hij die, die goal maakte? Nee, ik stoor me er wel aan. Aan de andere kant begrijp ik ook dat op het voetbalveld niet louter vriendelijke mensen rondlopen. Dat hoort ook een beetje bij een wedstrijd spelen. Dus je moet natuurlijk altijd foei roepen. Maar je ja, had maar... denk je van. Er is ook altijd maar. Ja. Want het is een belangrijke wedstrijd. En hij laat zien dat hij dat belangrijk ja, is. En wat hij heel goed is, onderkent. wat hij met Isaacson deed, viel toch ook wel weer mee. Hè? Wat vond je van het niveau van deze wedstrijd? Ik vond het niet bijster goed. Nee, je kon echt zien dat er heel veel spanning op lag. Je hebt natuurlijk ook twee teams nodig om, uh, om er echt een wedstrijd van te maken. Maar goed, ze wisten natuurlijk dat er nog een wedstrijd volgde. Uh, en die is in Zweden. Dus de Zweden die gingen gewoon vanuit dat ze. Ja, die kwamen gewoon voor een puntje. Dat is dan net niet gelukt. Maar volgens mij zijn ze ook nog wel tevreden met die, die 1-0-nederlag. Uh, ja. En denken ze dat ze e er wel kunnen trekken. 1-0 e kan ook, precies. Dus uh, ja, het lag een beetje aan de tactiek. Maar ik kijk wel heel erg uit naar de wedstrijd uh, dinsdag. Want je denkt dat Zweden dan heel anders ja, gaat voetballen? Ja, 100%. Dan zullen ze veel mee gaan doen. Dan zul je een Ibrahimovic zien die gaat trekken en sleuren. En misschien ook wel die smerige trucjes uit gaat halen die Ronaldo nu thuis deed. Maar hebben ze ook middenvelders die Ibrahimovic in, in stelling kunnen brengen? Ze hebben, Het, voor, dat viel ontzettend ze hebben tegenaan, voorgestaan ja. tegen Duitsland hè, in die laatste wedstrijd in de groep. 2-0, maar ja. wel verloren met 5-3. Uh, ja, maar goed, dat kwam ook wel weer een beetje door Duitsland. En dus, ja. Maar... Daarom geef ik wel mee aan dat Zweden dus kennelijk wel uh, kan voetballen. 4-4 in Duitsland gespeeld tegen Duitsland. Ja. Gekke uitslagen in de top van Europa. Dus uh, kunnen ze scoren. Ja, en krijgen ze veel goals tegen. Ja. Ja. En één goal zou fataal kunnen zijn. Um, volgens mij, Theo, jij wilde eigenlijk iets zeggen over Oekraïne. Als jij het. Nou ja. nou ja, ik wil iets zeggen over Oekraïne. Ik ben ook nog gast. Maar ik, ik zou nee, iets zeggen weer... over Oekraïne. Ik vind het wel opmerkelijk dat Frankrijk daar met 2-0 verliest. Dat had ik eigenlijk. Ja, misschien is dat nog een overschatting van Frankrijk. Eh, ja. Omdat dat eh, in mijn herinnering zit als een groot land. Maar de laatste twee toernooien. En en zo. De laatste maar, twee toernooien eigenlijk al, uh, al een ja, matig optreden laten zien. Dat, dat vind ik toch wel opmerkelijk. Dat, eh, nou goed, het is ook thuis bij Oekraïne. En uh, dat snap ik dan ook wel weer. Maar ik vind toch, ja, Frankrijk. Het verrast me. En 2-0 goed maken. We hebben het nou over die 1-0 goed maken. Dat kan. 2-0 goed maken wordt dan nog wel weer lastig, denk ik. Ja. Ben ze op de bank? Ja. Ja, maar ja, goed, die Giroud speelt bij Arsenal, Arsenal en Arsenal ja. draait aardig, dus ja. ja. Maar 2-0 is eigenlijk een redelijk uh, nou, grote kans dat Frankrijk gewoon niet op het WK gaat, uh, gaat voetballen, toch? Ja. ja, dat zou heel opvallend zijn. Aan de andere kant heb je dan uh, Griekenland, dat vond ik <laughs> heel, heel, heel opvallend, die waarschijnlijk wel naar het WK gaan. Ja. klein voetballand. Maar Roemenië is ook al een tijdje de klus kwijt. ja. ja. Dat is een kwestie van uh, soms net de goede loting hebben natuurlijk. Maar het is uh, jammer dat we een van de grote landen gaan missen. En Frankrijk heeft dat eigenlijk dan toch wel zelf gedaan. In de pool geen eerste worden uh, tegen Oekraïne verliezen. Dan hoor je ook niet op het WK thuis. Dat kan toch de conclusie zijn of niet? Frankrijk staat toch tegen Spanje? Dat is waar. Dat is waar. Alle iets lastiger polden in Nederland. Ja, als je het niet haalt, dan hoor je het toch niet thuis? Nee. Of is dat heel simpel? Dus nee, nee, nee, nee. Dat is, uh, dat dat heb je gelijk, is dus. wel simpel. Ja. Misschien toch geen gouden generatie, de Fransen. We gaan het allemaal zien. Dinsdag weten we in ieder geval welke laatste vier Europese ploegen naar het WK voetbal gaan. Nieuws van afgelopen week. Het, voet, het boek Voetbal is opgelost. Onthult Guido Derksen dat er in het Nederlands voetbal veelvuldig doping werd gebruikt. De cijfer sprak daarvoor met artsen, voetballers en begeleiders. Ook sprak hij met Frits Kessel, de bondscoach van de KNVB. die aanwezig was bij de WK's van 1974 en 1978. Ook geeft hij in het boek toe dat hij dopinggebruik bij enkele Nederlandse spelers vermoedde. maar hij ontkent de middelen zelf te hebben verstrekt. Zijn jullie verrast door deze onthullingen, Nando? Nou, nee, niet echt. In zoverre dat ik niet, ik heb het al een paar keer gezegd, niet heel erg uh, in het voetbal zit. Maar het zit uh, overal, uh, uh, in andere sporten zit het ook. Dus waarom zou het in voetbal niet gebeuren? Jij was erbij Theo? <laughs> nou ja. ja, dat klopt. Ik, uh, ja, ik was erbij. En wat dacht je toen? <laughs> nou, ik, ik, wat ik toen dacht, de, de, toen waren er verhalen. Dat, Brazilië, uh, de, de 74. Ja, maar goed, dat, dat, uh, die verhalen waren er. En in Nederland waren er verhalen over sommige clubs. Maar goed, eh, ja, toen waren clubartsen waren nog eh, vriendelijke mensen... met wie je in contact kwam. En eh, daar werd dan eh, wat over gesproken. Nou, die zal wel een pilletje geven. En, maar de dopingregels waren toen anders dan tegenwoordig. Eh, het was minder strikt. Dus echte doping is er in die tijd niet geweest... omdat die controles dat niet aantoonden. En niemand heeft eh, Welke controles? Nou, op welke middelen dan ook. Nee, maar, maar er werd toen natuurlijk bijna eh, niet gecontroleerd. Er werd niet gecontroleerd. Nee, niet. Eh. En, en de pilletjes die men kreeg... Ja, ik vind altijd dat oud-voetballers daarover praten. Ja, ik kreeg een pilletje en daar nou, dat, dat liep ik van uh, dwars door het uh, dak heen. Ja, dat, dat sloeg eigenlijk nergens op. Dat, dat zeggen ze dan om stoer te doen. Maar welk middel het geweest moet zijn... en met welke gevolgen en met welke bedoelingen... daar heeft niemand een echt goed verhaal over gehad in die tijd. En nu achteraf wordt het geromantiseerd. Nou, ik heb ook wel pilletjes gehad, hoor. En uh, ik kom van alles. Ja, dat, dat zijn romantische verhalen. Blijft het feit dat sommige artsen toen wel voorop hebben gelopen... in uh, de medische begeleiding... Abarnel, Feyenoord, Rolink, Ajax. Dat waren ja, ja. um, roemruchte namen in ja, de tijd dole, van Nederlands voetbal. Querido bij DOS. Uh, uh, ja, en Dat waren toen wel uh, doktoren, althans misschien iets later... die in verband werden gebracht met die gele en groene pilletjes. Ja, nou, Rolink ken ik heel goed, kende ik heel goed. Omdat Rolink twee straten verderop woonde... in de plaats waar ik uh, mijn jeugd doorbracht. En jij ging niet naar hem toe als je wat had? Ja, ik ben, nee, ik ging niet naar hem toe. Ik ben wel als jong verslaggever direct bij hem geweest voor een krant. En toen heb ik een interview met hem gemaakt. En toen sprak hij de gedenkwaarde. Geworden van ik bepaal wel wat doping is. Hm. Nou, dat heeft hij altijd gezegd. Daar kon hij ook mee wegkomen... want niemand uh, betichtte hem dus van dingen die niet mochten. Hij had een geweldige klantenkring. Hij was eerst bij, bij Stormvogels in de Muiden, ging later naar Ajax. En veel wielrenners waren daar kind aan huis. Dus? Nou, nee... Niks dus. Ik blijf zeggen, hij bepaalde wel wat doping was. En hij zei dat hij daar een medische ethiek voor had... om datgene te doen wat kon. Maar goed, dat zeiden ze in de DDR eigenlijk ook, hè, lange tijd. In West-Duitsland ook? En in West-Duitsland ook. Dus artsen zeiden, van: wij bepalen de grens van wat kan of wat niet kan. En daarna, met de kennis van middelen... is dus een uh, compleet beeld... nou, niet een compleet beeld, is een beeld van doping ontstaan. Dit speelt zich allemaal af in de jaren zeventig. Ja. Zoals jij het zegt, geromantiseerd uh, soms. Um, denken we dat het daarna... En Mark, je hebt zelf lang in betaald voetbal rondgelopen... dat uh, dat daarna afgelopen was? Of denken we toch dat uh, er ook in de jaren tachtig, negentig... sprake is geweest van dopinggebruik in het voetbal in Nederland? Hoe vaak bij jou... Bij Willem 2 bijvoorbeeld werd uh, het doping gebruikt, Mark. Nou, ik hoorde net van jou inderdaad groene en gele pilletjes. En nu het zegt. Jij zei ook, hè? Ja. Kom op. Kom op nou, ik moet eerlijk zeggen, zeggen kijk, ik, ik kan me voorstellen... zeker de generatie uh, voor ons nog... Uh, die, die vroegen niet, weet je wel. Die vroegen niet uh, na van wat ze kregen. Maar ik heb jullie wel toch? Het... Ja, ik, ik ging wel degelijk navragen wat ik kreeg. Ja, want dat vond ik wel belangrijk. Uh, maar ja, als je in de rust van een, een wedstrijd uh, een griep had. Of weet ik het wat. Of je had ergens pijn. Ja, dan kreeg je snel een paar pillen toegestopt. En dan ging ik ook niet even om de bijsluit te vragen. Eh, zo is het ook. Maar je, maar je weet ik... dus niet. Je hebt, het zou dus kunnen dat jij spullen hebt tot je genomen. Ik bedoel, ik vraag het een open vraag. Maar dat je niet weet wat dat was. Uh, dat zou gekund hebben, ja. ja. Uh, dat zou gekund hebben. Maar uh, sluit ik wel bijna ja, voor 99% uit... Want ik ging altijd wel even navraag doen naar de wedstrijd... van de wat ik nou precies al. gekregen had, had. Ja. En, uh, en wat dat voor effect had op me. Ik heb, ja, maar dat gebeurt dus wel in de, in de kleedkamer. Dat dat wij Dat gebeurt ik, wij zijn dan niet. Tuurlijk, dat gebeurt. Mm -hmm. Omdat er snel beslissingen genomen moeten worden. wat snel wat toegediend. Nou ja, ik heb het in Duitsland meegemaakt bij over 96 dat we na de wedstrijd uh, aan het infuus gingen. Yeah. Ja, dat, dat was heel normaal daar. Maar, en dan kreeg en, je wat, wat dan? vitamine. Mm -hmm. ja, om snel te herstellen. De, maar dat zeggen ze in de wielrijden natuurlijk ook, hè? Vitamine. Ja, ja, klopt. Klopt. Maar goed, we ja. werden daar wel uh, ja, regelmatig gecheckt ook. En hield dat dan? Ja, nee. uh, ja, ik, ik, weet, ik heb dat effect nooit gevoeld. Hè. Inderdaad, de oudspelers van toen, uit, uit de jaren 70, die zeiden van nou, we liepen door een muur. Nou, ik, ik, uh, ik denk dat uh, ik ook door een muur liep, maar dat kwam wel, omdat we elke dag tien kilometer ja, <laughs> moesten hardlopen. <laughs> dus... Lagen jullie allemaal aan het infus, alle spelers? Allemaal. Ja, in ja. Duitsland was dat heel sterk. Ja, dat ja. was, was, was gewoon allemaal. meteen na de wedstrijd. Toch ja. Dus ja, ja. in de ja. rust toch wel eens? Uh, ook in de rust, ja. Ja. ja, dat kon. Ja, en ja. herstelde je sneller. En uh, ja, je rekenkamer je, ja, aan. Je aan uh, bankjes. Of, uh, ja, bankjes. Of je oh, met... je komt de kleedkamer in. En dan had je verschillende banken langs de muren staan. En, en uh, daar hingen ze dan allemaal naast elkaar. Al die, al die <laughs> werd zakjes. Als je langsloten of zo'n zakje. Ja, ja en uh, nou goed. In de rust tegen Wolfsburg, zullen we zeggen. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Wat vond je ervan toen je uit Nederland kwam, nou, eigenlijk... waar het nog met een, met, een, met een pilletje ging, dat je daar aan een infuus moest? Dat je niet nou, van Ik, ik, ik heb ik niet? mijn ogen uitgekeken, ja, op, op dat gebied. Zeker ook, ik weet nog dat we daar de voorbereiding starten. Nou, en ze werkten daar, je lactaat werd heel regelmatig getest. En ja, na, na één dag had je heel dik oor van de lactaattesten. En dus ze waren daar veel mee bezig op het medisch gebied dan in Nederland. Want ik vind dat wij daar ver, ver achter liggen. Wat dat betreft uh, is Duitsland veel ja, innovatiever op dat gebied. En uh, veel, meer veel meer bezig met recuperatie en sneller herstellen. Maar waren jullie dan ook een, een voorloper Of had je het idee dat jullie deden wat iedereen deed? Nee, in Duitsland deed, doet iedereen dat. Ja. Ja, in Duitsland is dat gewoon heel normaal. Okay. Maar, maar, maar diezelfde Rolink, die dacht ook dat hij goed werk deed hoor. Daarom kwamen ze ook de klanten uit alle hoeken en gaten. En hij bleef dus... Het is medische begeleiding, heette dat. Ja. Nee, nee, goed. Ik denk en, en, dat maar, iedereen dat uh, het maar ik hoorde toen, voor het, toen ik voor het eerst hoorde dat iedereen daaraan een infuus ging... in Duitsland, dacht ik ook van... ja, Daar denk je toch niet bij na dat dat werkelijk gebeurt. Nee, ik ben er waarschijnlijk heel nieuw. Ik hoorde het voor het eerst. Maar, ja. maar Mark zegt, ja. we liepen toen enorm achter. We lopen dus nog achter. In Nederland, ja, absoluut. met Duitsland. Ja, absoluut, joh. dat zie je toch in alles. Ik bedoel, uh, uh, daar is voetbal een vak. Hier is het een hobby. Ook in de Eredivisie. Je vak is gewoon hier een hobby. En de spelers benaderen het ook zo. In Duitsland wordt jij... En ben je van 9 tot 6 op de club, dan ben je bezig met voetbalherstel. Je leert veel meer. Uh, je moet ook veel dieper gaan op elk gebied. Zie het typische voorbeeld. voorbeeld vond ik uh, Rafael van der Vaart toen hij naar Hamburg overtrok met overgewicht. Uh, hoe hij zijn carrière heeft ontwikkeld uh, heeft met name te maken met de Duitse aanpak. Daar ben ik van overtuigd. Ja, wij liggen heel ver achter op dat gebied. En ik denk ook, uh, nu we daar toch over hebben... vind ik wel, uh, wel prettig eigenlijk. Zit me al, uh, al heel lang dwars. Dat wij op technisch en tactisch gebied... een van de sterkste landen zijn. Uh, met een, uh, een goede opleiding uh, wat uh, het ontwikkelen van trainers betreft. Maar wij liggen op mentaal gebied zo ver achter. En dat zien we elke week terug in de Erevisie. Maar dus ook op... Niet alleen mentaal, maar dus ook op medisch gebied. Ja, op mentale medisch gebied en met je vak bezig zijn. Een onderround profvoetballer zijn. in de rust bij Ajax-Feyenoord... liggen ze dan ook nu nog gewoon aan het infuus? Nee. In Nederland doen nee, in Nederland ze Nederland dat, niet. dat niet. Nederland komt dat niet voor, nee. Maar het mag wel. Ja, tuurlijk. Tuurlijk mag dat. Ja. ja, ik weet niet of dat tuurlijk is. Ja, dat ik, bedoel, mag. ik weet dat ze bij wielrenners... mag je niet aan een infuus. Hoe uitgemerkt je, je ook bent. Maar daar gaat geen naald in. Nee het allemaal vier monden binnen. Okay. Ja, maar dat doen ze wel via een hangertje en dan stiekem in de kleedkamer. Toch bij de wielrenners uh, in Johannesburg over nee, doping het gesproken. Nee, dat mag niet. Dat nee, mag niet. Het mag niet. Het, mag niet. Het, het gebeurt wel. Het mag niet. Voor de duidelijkheid. We deze week de internationale dopingconferentie gehouden. Een van de besluiten die daar werd genomen was de oprichting van een onafhankelijke commissie die de dopingpraktijken uit het verleden van de wielersport gaat onderzoeken. De commissie staat onder leiding van de internationale wielerunie... maar zal zich ook richten op de rol van de vorige voorzitters van de UCI, Pat McQuaid en Hein Verbrugge. Ook wil de commissie Lens Armstrong uitvoerig omvragen. Uh, Nando, hoe belangrijk is deze stap die daar genomen is... in Johannesburg afgelopen week? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om... Kijk, ze doen natuurlijk allemaal veel te laat... maar ik vind wel dat als je ziet wat er de afgelopen jaren naar boven is gekomen. Uh, en welke rol de UCI heeft gespeeld. Uh, ben ik wel benieuwd uh, uh, als er een onafhankelijke commissie... daar nog eens een keer naar gaat kijken wat daar gespeeld is. Uh, nou, is het of, het, een... of het het belangrijkste is, weet ik niet. Is, is het een onafhankelijke commissie? Want het is een onafhankelijke commissie die wordt aangestuurd door de UCI. Als dat bij de, de, in de voetbalwereld gebeurt, bij de FIFA, dan zeggen we, dan hebben we hebben meneer Blatter weer met z'n nou ja, dat trucs. is natuurlijk. daarom moet je dat ook uh, uh, dit goed in de gaten houden. Wat hier, uh, welke, welke krachten hier op deze commissie komen te staan. Is dit Brian Cookson, de nieuwe uh, president van uh, de UCI, die dit. Uh... Ja, die is daar wel een voorstander van, ja. Maar is het aan hem te danken dat het zo snel nu van de grond komt? Nou, ik weet, dat weet ik eerlijk gezegd niet of het echt aan hem te danken is. Ik denk dat het ook te maken heeft met, het, uh, met de tijd waarin we zitten. dat Iedereen wil dat dit opgelost wordt. En daardoor, een van die dingen die bij die, conferentie ook, bij die ware conferentie ook naar boven komt... is dat ze, die, die, die straffe verhoging van twee naar vier jaar... komt ook omdat in de sport zelf... Uh, ook bij sporters het gevoel heeft we moeten iets doen, want anders dan, ja, dit, anders dan is er straks geen sport meer over. ze gaan meteen vier jaar uit competitie. Nou, niet meteen, maar nou, als, ja. ze er echt, als ze echt de, de, zeg maar de, de hard de drugs nemen, zullen we zeggen, dan en, en, en dus gewoon gaan spuiten en slikken, dan uh... Is het een verdubbeling? En daarmee ja. willen ze ook voorkomen dat ze dan de eerste, de beste Olympische Spelen weer aan de start kunnen verschijnen. Top? Nou, ja, dat is, dat is, ik weet niet of ze dat willen voorkomen, maar dat is in ieder geval een van de regels die erbij is als je nu gepakt wordt bij de eerstkomende Olympische Spelen. En, uh, en dat geeft natuurlijk aan dat het voor de. Hele sportgeld. Ik denk dat het voor een, voor een atleet of een, een, een, een, iemand die speerwerpen het belangrijker is of het erger vindt om de Spelen te missen dan een wielrenner. Want een wielrenner zou denken: Nou ja, mm -hmm. goed, dan ga ik toch lekker niet naar de Olympische Spelen. Het zal mij een biet wezen. Zo kijken zij naar, naar de Olympische Spelen toe. Maar het is wel. Uh... Ja, ik vind die, die hoge straf zegt wel iets. Nog even, terug naar, nog even terug naar die, uh, die, die UCI, hè? Die, uh, die, gaan, die willen schoon schip maken. Die gaan ook onderzoek doen naar het, het verleden. Die gaan ook kijken naar Armstrong en, en de relatie die er toen lag... met bijvoorbeeld Pat McQuaid, maar ook zijn voorganger Hein Verbrugge uh, van de UCI. Uh, betekent dat die het nu benauwd gaan krijgen als dat onderzoek gaat beginnen? Is dat de consequentie daarvan, denk je? Ja, dat denk ik wel. Maar die voelden ze natuurlijk al aankomen. Want er, zijn er, er, genoeg, er is al genoeg naar boven gekomen wat aangeeft... dat er een, dat er een hele nauwe band was tussen, die, uh, tussen Armstrong en de UCI. En dat ze met bescherming namen? Ja. Ja, ze, ze wisten ervan. En wat, wat stellen we dat uit uh, dat onderzoek blijkt dat dat zo is... wat kan dat voor deze mannen betekenen? Nou, voor nou, ja, ja, ik de weet het niet. Een moeilijke oude dag. Dat denk ik. En dan is het maar goed jou... Uh, wat zouden ze verder nog moeten? Vraag ik me dan wel eens af. Um, ja, dit die is, die, die is al zo, klaar dat, zo zonneklaar dat hij een slecht bestuurder is geweest... en geprobeerd heeft, uh, ja, een soort zonnekoning heeft geprobeerd... Uh, de laatste verkiezingen ook weer proberen... Op dat soort, uh, via schimmige constructies met, uh, met voordrachten van Maleisië en uh, Tunesië... als ik het uit mijn hoofd zeg, proberen in het zadel te blijven. Ja, die, die rol is al uitgespeeld. Kijk, Het is natuurlijk ook alweer heel lang geleden. En daarom denk ik dat het belangrijker is wat ze nu doen dan dat ze... Uh, uh, dan, dan alleen maar terugkijken. Daarom vind ik het belangrijker wat, wat, wat ze gaan doen om dopinggebruik zeg maar, tegen te gaan. Dan te kijken wat er bij Armstrong is. Want bij Armstrong weten we inmiddels ook al een beetje wat er gebeurd is. Ja, een, een beetje. Maar toch willen ze Armstrong nog één keer uh, aan de tand voelen. No. Um, en, en ze willen toch eigenlijk het hele verhaal nog een keer uit zijn mond horen. En hij heeft gezegd dat hij daarvoor open staat en dat hij dat heel eerlijk zal doen. Ja, um, ja, heel gek vind ik dat. En dan denk ik, waarom doe je het nu niet? Zij ja, dus hij is. wil alleen maar schoon geweten hebben. Hij het de hele tijd vertelt hij van ja, ik ga dat doen. En, en, en ik ga een keer mijn uh, verhaal vertellen. En dat moet eigenlijk al een al, al, al soort reinigend voor hem werken. Dus het, gaat hij om, het gaat toch ook om heel veel geld nog? Wat hij zou moeten betalen? ja, ja, nou ja, goed. Hij gaat natuurlijk meer en meer naar de afgrond uh, financieel. Dat valt nog wel mee. Want er liggen er vele miljoenen ongetwijfeld nog bij hem. Maar dat is slim hij, geraakt, hij heeft natuurlijk toch... En als hij werkelijk schip wil maken... in verband met de relatie met Hein Verbrugge... Maar hoe bedoel je ja, dan, dat? Hij dan, wil schoon schip maken? Dan, dan dat denk ik niet dat hij dat wil. En Heijn Verbrugge wil dat niet. Maar het IOC wil dat ook niet. Want Heijn Verbrugge was een belangrijke raadgever van Rogge. Ja, je bedoelt dus, wat zegt die openheid van Amsterdam? Bedoel nou, je dat? Hij ja. wil, wil je niet gewoon alleen straffenminderingen dat... straf hebben in ruil voor... Tuurlijk. We ja, hij, hij wil gewoon ja, hij sporten. wil sporten. Hij wil triatlons weer lopen in georganiseerd verband. Dat is zijn doel. Zijn doel is natuurlijk niet... Waarom zou nu opeens een doel zijn om de, om de, om de, wie de sport te redden? Nee. Sorry dat ik dan denk ik ja. En dan op een gegeven moment gaat het bij mij in ieder geval wat gevoel. Bekrijp mij dat ik denk van wat interesseert maar eigenlijk nu nog verder. Wat jij bedoelt. Ik heb het toch allemaal gelezen in dat USARA-rapport. Wat je allemaal gedaan hebt. En dan ga jij nu. Ga je, Dan loopt hij de hele tijd. Krijg je mededelingen via, via Cycling News. of via zijn tweets. of weet ik veel wat. Via. Hij wil dan alles aan gaan vertellen. En ik denk: waarom kondig je dat de hele tijd aan? Doe het dan gewoon een keer. Maar dan moet dat dan weer via een commissie, waar hij dan, via een waarheidscommissie. Wat ik op zich een goed idee vind. Maar, zijn je wel het? geloven als hij zo'n verhaal doet? Of ben je er helemaal klaar mee? Nou, ik denk dat ik, ik bedoel, uiteindelijk ga ik natuurlijk toch weer luisteren wat hij zegt. Uh, maar of, ik, of, het nou echt, of dat nou echt veel gaat veranderen. Want dat is wel waar ik een beetje mee zit. En ik denk: van gaat het nu nog wat veranderen? In de goede, wat dan ook weer. Wat, wat is dan precies de goede richting? Maar uh, ter, ter, ter verbetering van de sport. Hebben we daar andersom voor nodig? of gaat het nu, moeten we onze uh, uh, aandacht nu richten op, uh, op het hier en nu? En, uh, uh, en dan denk ik, ja, hij is alleen maar bezig ook nu nog weer te zeggen... van ja, nee, in 2009, 2010 reed ik schoon. Terwijl ik heb ook genoeg mensen gehoord die gezegd... nou, en die bloedwaarden te zien, zou heel knap zijn als dat, uh, als dat uh, schoon is gegaan. En dan denk ik, ja, maakt mij, eigenlijk maakt mij het niet zoveel meer uit. En als hij het, het gaat vertellen, ga ik natuurlijk toch weer luisteren. Zo is het ook wel, weer. Al dus een boers. Ja. Uh, we gaan uh, schaatsen. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Salt Lake City... werden gisteravond twee Nederlandse records gebroken. Een wereldrecord bij de vrouwen en een wereldrecord bij de junioren. Koen Verweij reed op de 1500 meter Ebben Wennerma's uit de boeken. En Michel Mulder verbeterde op de 500 meter het record van Jan Smekens. En Antoinette de Jong is nu de snelste junior op de drie kilometer. Daarna verbeterde Lee Sanghua haar eigen wereldrecord op de 500 meter één week naar Calgary. Sebastian Timmerman zit in Salt Lake City. Sebastian, welke prestatie ja, maakte op jou de meeste indruk van degene die ik benoemde? Oeh, ja, uh, nou, toch wel het wereldrecord van Sangwa Lee, denk ik dan. Uh, want 36,57, dat is echt uh, absurd hard. Uh, er, zijn, uh, er is menig man die daar moeite mee heeft om dat te rijden op de 500 meter. En zij heeft zo'n enorme progressie geboekt dit seizoen. Uh, uh, ook weer dit seizoen. Ze was al wereldrecordhoudster. Als je dan ziet wat ze er dit jaar weer allemaal vanaf heeft gereden. En haar race. En een van de snelste rondes ooit. Eh, trouwens, drie vrouwen gisteren binnen de 37 seconden. Dus dat was ook nog extra bijzonder. Dus uh, sorry Michel Mulder, sorry Koen Verweij. Hm. Maar dan ga ik toch eventjes voor. Uh, sorry Antoinette de Jonge. Dan ga ik toch eventjes voor de Koreaanse Sangwali op die 500 meter. N Nando, je bent uh, ook uh, schaatsspecialist. Ben je het ermee eens? Of uh, kijk je toch naar de Nederlandse invalshoek? Je hebt onder andere in je boek uh, volgens mij met Michel Mulder uitgebreid geportretteerd. Uh, ja. Nou ja, dat is, het, is, het is mooi om te zien dat, daar, uh, uh, dat, hij, dat dat Nederlandse record... binnen een jaar weer wordt aangescherpt. Um, maar ik ben het wel met z'n pas eens dat uh, ja, een, wereld, een wereldrecord is. een wereldrecord. Kijk, uh, voor wij, even uit mijn hoofd, helpt me we even, werd derde. Hij werd derde, uh, ja, ja, ja, ja. dus een verlies van Davis. Dan vind ik de prestatie van Davis, vind ik dan... ja, die is de, de, de, de derde keer dat hij onder de 1,42 gaat... Ah, ja, daar heb ik wel met uh, uh, geboeid naar gekeken. Vond ik mooi om te zien, maar ik hou uh, van, van die schaatsbeweging. Dus dat vind ik bij Verweij mooi, maar dat vind ik bij, uh, bij Davis ook mooi om naar te kijken. En, uh, ik kijk heel erg uit, uh, maar dat zal ze Bas ook doen, naar morgen, naar die vijf kilometer. Ja. Ik weet niet hoe het is met de luchtdruk, bij jou. Uh, die is ietsje hoger, geloof ik, dan, uh, dan gisteren, toen er echt absurd veel records sneuvelden. Uh, uh, maar hij is nu ietsje hoger geworden. Ik kijk eventjes, want we zijn alweer aan het schaatsen in de B-divisie. Dan zie ik wel weer een paar persoonlijke records staan. Maar nee, ja, morgen uh, Sven Kramer op de 5 kilometer. In die 6-0-3, dat wereldrecord van hem. Gaat hij uh, misschien wel binnen de 6 minuten rijden? Ja, er is geen die daar al naar uitkijkt, inderdaad. Uh, nog even terugkomend op Johnny Davis. Uh, dat zie je inderdaad wel dat Davis weer helemaal terug is na een moeilijk seizoen uh, vorig jaar. Uh, want dit was inderdaad de derde tijd, hoort hij. Hij is de enige die ooit onder de 42 uh, heeft gereden op die 1500 meter. Maar ook Brian Hansen, uh, die zit daar heel goed bij. Uh, jong Amerikaan, die werd tweede net voor Koen Verwij, Dus daar gaan de Nederlanders het nog wel moeilijk mee krijgen. Niet alleen op de 1500 meter, maar wellicht ook wel op de 1000 meter. Want dat kan die Hansen uh, ook goed aan. Nou ja, en Davis, dat weten we natuurlijk, dat is ook een 1000 meter specialist. Sebastian, was je tevreden over de Nederlandse prestaties... van de mannen en de vrouwen? Um, nou ja, in de breedte waren er nog wel een paar uh, minpuntjes. Tuit uh, het natuurlijk, bijvoorbeeld, met uh, zijn valpartij val op de 1500 meter. Ja. Wat zegt dat, die uh, val? Uh, ik zag die rit. Ik dacht van ja, hij is natuurlijk nog een uiterste poging aan het doen om zijn race uh, te redden. Noem ik hem even zo. Ja. En is dan de kans wat groter dan je onderuit gaat? Kortom, komt hij net tekort? Ja, hij maakte een fout eigenlijk in de, de tweede bocht... door een beetje te ver omhoog te komen als het ware... raakte daardoor weer de balans kwijt. En toen lag hij, lag hij op de grond. Ja, hij wil heel graag. Hij weet natuurlijk ook dat dit voor hem nog weer een, een kans is... maar dat het tegelijkertijd ook heel moeilijk gaat worden voor hem... om überhaupt Sochi te bereiken. Dat heeft dan weer te maken met het aantal plaatsen... dat Nederland heeft, maximaal tien heren, et cetera. Dat wordt gewoon al een, een moeilijke opgave op zich voor Tuitert. En het lijkt wel een beetje, zo nu en dan... alsof hij daar al een beetje uh, te veel achteraan rijdt als het ware en dan inderdaad dit soort fouten gaat maken. Nederlanders rijden heel gedoseerd hun afstanden. Soms melden ze zich af. Um, is dat verstandig? Ja, nou ja, ze willen zich niet over de kling jagen. Daardoor inderdaad heeft Irene Wust zich gisteren afgemeld voor de drie kilometer. Uh, Koen Verwijs zich afgemeld voor de vijf kilometer van morgen. Leenstra is ziek weg. Leenstra is ziek, ja. Dat is dan inderdaad puur het feit dat zij, dat zij ziek is. Dat ze al terug is gegaan. Uh, uh, maar wat betreft de TVM'ers die dan nu inderdaad zeer secuur omgaan met hun afstanden. Ja, ze hebben in het verleden uh, wel eens de fout gemaakt door alles altijd maar te willen rijden. En dan ook nog zo hard mogelijk. En dan ook overal records te willen halen. Uh, en nu doseren ze dat wat meer. Uh, nou, dat lijkt me inderdaad verstandig. Aangezien het eind december en in februari natuurlijk echt moet gebeuren. Ja, want dat blijft toch heel gek. Hè? Voor de Nederlanders vooral, denk ik. De anderen hebben daar misschien minder mee te maken. Dat je nu heel hard wil rijden. En records wil, wil rijden. Maar je weet niet eens zeker of je naar de Olympische Spelen gaat. Nee, nee, klopt. En dan, dan komt er voor de buitenlanders of de niet-Nederlanders uh, nog bij... Uh, dat je via deze wereldbekenwedstrijden, uh, dus vorige week, dit weekend en dan nog de wedstrijden in Astana en Berlijn... Uh, dat je je moet kwalificeren voor je land. Zeg maar. Hier moet je de plekken voor je land verdienen op elke afstand voor die Olympische Spelen. Dus dat maakt deze wedstrijd toch ook weer extra uh, uh, bijzonder. Extra lastig ook. En dat betekent dus ook dat je nu wel weer in een goede vorm moet, moet zijn. zijn. Ja. Om, precies, om, om een die ticket voor een, een ander veilig te stellen. Ja, ja dat, zo geldt dat in Nederland inderdaad. Want bijvoorbeeld Michel Mulder, die pakt al gisteren het Nederlands record. Maar als je kijkt naar die 500 meter, dan heb je Michel Mulder... Jan Smekens, Ronald Mulder, Jesper Hospus. Dan uh, uh, heb je Hein Otterspeer, die zit thuis die zich daar aan het voorbereiden op. Het, dan heb je dus twee 500 meter, of, uh, vijf, uh, 500 meter toppers. Er mogen er maximaal vier daarvan naar Sochi. Maar aangezien je Nederland ook maar weer met maximaal tien uh, uh, mannen mag rijden in Sochi... Gaat er, gaan er echt wel twee of drie van die vijf gaan er afvallen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Michel Mulder of Jan Smekers überhaupt spelen niet, uh, niet behaalt. Niet ja. ja, en er zitten mensen thuis inderdaad die straks stiekem dat ticket wegkapen. Het is een uh, lastige ja, situatie ja. lijkt me. Ja. Ja, dat, dat blijft inderdaad met al die tickets en de plekken die je voor je land moet verdienen. Uh, en dan met de, de, de prestatiedichtheid in de breedte in Nederland. Blijft dat inderdaad uh, altijd een bijzondere situatie, in zo'n Olympisch seizoen. Tot slot vanavond, wat kunnen we verwachten? We gaan de tweede 500 meter rijden bij de vrouwen. Dus ja, de grote vraag is, kan Sangwa Lee die 36-57 nog een keer uh, aanscherpen? Uh, we krijgen de 1000 meter bij de heren. Dus oftewel uh, weer een duel Sharni Davis-Kjeld Nuis. In de laatste rit rijden ze tegen elkaar. Vorige week won Davis-Nipt van Nuis. Uh, 1500 meter bij de vrouwen. Dus krijgen we Irene Wuest in de baan. In de laatste rit tegen Lotte van Beek natuurlijk wel een saillante rit, want Wüst verloor vorige week... haar uh, Nederlands record op de duizend meter aan Lotte van Beek. Dus dat is wel een aardig duel. En dan hebben we nog de ploeg en achtervolging bij de heren. Oké, okay, dankjewel, Sebastiaan, daar. Vanavond weer het schaatsen, de World Cup. Eerlijk zeggen, wie gaat er kijken vanavond? Ik. <laughs> Theo, steek geen vinger op. Nee, ik heb een feestje. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Iedereen moet gewoon vanavond schaatsen kijken. We hebben net gehoord hoe belangrijk het is... Theo Rijsma, dankjewel voor je bijdrage. Hetzelfde geldt voor Mark van Hintem en Nando Boers. Dit was het sportforum bij de NOS voor dit moment. We spraken vooral over het Nederlands elftal dat 2-2 speelde tegen Japan. De oefeninterland. Kortom, er is nog veel te verbeteren. Zij ook van gaal wel, maar we hebben nog een maand of zes geen paniek. En dinsdag speelt Nederland gewoon de volgende interland tegen Colombia in Amsterdam. Dit was het sportforum. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.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 Dit is Radio 1.